Zes uur. Krol met het NOS-journaal. Een VN-rapporteur heeft felle kritiek op de ontmoeting die koningin Maxima gisteren had met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Volgens de VN-rapporteur staat vast dat de prins betrokken is bij de moord op de Saoedische journalist Khashoggi. Maxima heeft de prins daar in het gesprek op de G20-top in Japan niet op aangesproken. Onbegrijpelijk, want erover zwijgen staat gelijk aan medeplichtigheid zegt de rapporteur daarover in het AD. In een varkensschuur in Linschoten bij Woerden heeft brand gewoed. Waarschijnlijk enkele tientallen varkens zijn omgekomen. Bij de brand kwam veel rook vrij, die van ver was te zien. Het vuur is nu onder controle, maar het nablussen kan nog uren duren. De Duitse bondskanselier Merkel heeft laten doorschemeren... dat of Frans Timmermans of Manfred Weber... de nieuwe voorzitter wordt van de Europese Commissie... In de marge van de G20-top hebben de Europese leiders gesproken... over de verdeling van de functies in Brussel. Timmermans en Weber maken deel uit van de oplossing, zei Merkel. Timmermans zou dan commissievoorzitter worden en Weber parlementsvoorzitter. Maar dat is niet bevestigd. Morgenavond is er een extra top in Brussel... en mogelijk wordt daar de knoop doorgehakt. Zo'n 4000 militairen en oud-militairen hebben in Den Haag meegedaan... aan het Nationaal Defilé voor Veteranendag... Dat werd afgenomen door koning Willem-Alexander. Het defilé eindigde op het Mali-veld, dat de hele dag het middelpunt was van de 15e Veteranendag. Dit jaar was er extra aandacht voor vrouwelijke veteranen, omdat het 75 jaar geleden is dat vrouwen werden toegelaten tot de krijgsmacht. En op het WK Voetbal staan de Nederlandse vrouwen in de halve finale. In de kwartfinale in Valenciennes versloegen ze Italië met 2-0. Miedema en Van der Gracht scoorden allebei met het hoofd. Oranje mag nu ook naar de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Op het WK is de volgende tegenstander Duitsland of Zweden. Het weer nog volop zon, ongeveer 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en zonnig, maar wel wat koeler. 20... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zom. Zandvoort een de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu: Entertainment for you. <tied> ...bij het tweede uur van CFM Zandvoort Entertainment 4... ...tot de klokjes van 7 uur... ...mijn naam is Greg Heij... ...en uh, ja, Tom Haver is... Uh, ...gearriveerd hier in de studio... ...aan de tolweg Tina... ...ik zou zeggen, blijf lekker luisteren... We ...gaan nog even een plaatje draaien... ...en dat doen we met... ...zomer, zomaar ...wanneer je ...en hij heeft het over... ...slaven en Het weer gezellig, hè, Fred Heij. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, besame, I love what you doing to me, but keep it suavemente. Suave, besame, besame, besame, besame otra vez, Suave. que quiero sentir tus labios Suave. besándome otra vez, Suave. besa, besa. Een poppito, beza, beza, beza, beza, beza, beza, beza, A besarte, hice si quienes vegas, yo me despierto, desde rico el uh -huh. sueño que me dan tus besos, suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, besame, I'm love for you to me, the keep it suavemente, Suave. besame, besame, Suave. Besame otra vez. I'm just want to otra vez. Suave. besa, besa. Suave. un poquito. Besa, besa, besa, besa. Suave. Suave. Kiss me softly, all that I need. Tonight I want you to come home with me. Baby, when I look at you your sexy eyes, It makes me wanna kiss you to the sunrise. Suave. Kiss me one time. Suave. Kiss me two times me again slow it down, don't change Suave. don't hurry now let me feel so cause me a little bit suavemente is so how I need it alright, right. okay. okay body body, move it slowly alright, right. okay, okay, okay. Besame. suavemente, bésame si quieras sentir tus labios besándome otra vez suavemente I love what you do to me, but keep it sovereign and say, You this it's a, it's a, it's a, it's a, it's a, it's a, a, it's a, And Swap that boy, get you fool for my needs? I will kiss you soft and sweet Swap it, can you hit your brakes and don't speed? I will do whatever you need oh, I will kiss yeah. you all along Swap Entertainment for you, zaterdag, gast. Ja, en dat is in het tweede uur, is het uh, Tom Haver. Tom, welkom hier in de studio aan, uh, aan, de, aan de tolweg Tienhaven van Zandvoort. Ja, dankjewel. Ja. ja. ja. Uh, je hebt niet in de file gestaan? Nee, helemaal. Nou, er was een file terug uh. van het strand af. Ik, uh, ik reed <laughs> net over de Zandvoortse ja. en uh, Ik ben er wel van vroeger dat ik hier altijd. Uh, ik, uh, ik kom hier een beetje vandaan, zo jaar uit Haarlem. Ja. En dan was het echt altijd, echt met dit soort weer was het uh, tuteren, uh, emmeren en heen en weer het uh, drukte. Ja. Maar uh, nee, ik, geen problemen vandaag. Oké, okay, nou dat is mooi in ieder geval. Ja. Hey, en ja, we zijn nou eigenlijk uh, hier uh, voor jouw uh, nieuwe single. Ja. zomer in je ogen. Ik vind het een, uh, ja, lekkere plaat. Nou, uh, dankjewel. Je ja. ja, bent er zelf ook zeer komt er ja, mee. Ja, ik heb, hem, ik heb hem natuurlijk eventjes beluisterd. Natuurlijk. Ja, ik heb hem natuurlijk binnen gehad van wel. ja. Nee, ik, ik ben er tevreden over, dus ik hoop jij ook. Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er, ik ben er zeer tevreden over. We hebben, van de winter zijn we een beetje begonnen met wat leuke nieuwe muziek te maken. Ja. En uh, dit was, uh, ik denk van ja, deze moeten gewoon uh, met dit soort zeker moeten hier gewoon uit. Heerlijk. Ja. Hey, want jij zingt al een poosje. Hè? Ja. Uh, wat, wat is de eerste single, is dat van 2016, 2015? Nee, en mijn allereerste single heb ik in 2011 ooit uitgebracht. 2011, oké. Okay. Dat was ja. samen vanavond. Oké, okay, die, die, die, die kom ik hier niet tegen, maar nee? <laughs> misschien, misschien oh. komt het toch, misschien komt het nog. Ah ja, wat wil ik zeggen? Dat is toch wel. Uh, dat was wel een uh, die deed toen wel goed. Nou, dan gaan we dadelijk gewoon even zoeken. Ja, precies. Ja, dat, ja kom maar dat, goed, dat komt goed. <laughs> hey, um, ja, wat uh, wat, uh, wat jij, jij woont nu niet meer in Haarlem? Nee, ik heb uh, voorheen heb ik uh, in op grootheilig land gewoond, echt midden in het centrum, heerlijk dakterasje. Ja. En uh, ik wilde toen op een gegeven moment... Uh, ben ik van, mijn werk ben ik ook vooruit. En uh, Dat is helemaal vlakbij Den Helder. Ja, en inmiddels is. woon ik lekker in Heemskerk. Dus eigenlijk een beetje... Uh, uh, ja, Den ja, eigenlijk weer een beetje in. terug. Ja, ah. Gewoon <laughs> niet meer, meer in de stad. En ook niet helemaal meer aan het strand. Maar ja, gewoon gezellig. Ja, nou ja, Heemskerk ja, dat is een beetje... Ja, toch wel. Door, Doorgaan de ja, ja, route. Ja. ja, en ze hebben ook, dat vind ik zelf belangrijk, hele leuke feestjes. Ja, <laughs> ja maar die hebben we hier ook. Dus. Ja, ja, precies. Ja. ja, wat dat betreft, dat is antwoord ook een mogelijkheid geweest. Ja, hey, ik denk dat we even gaan draaien. Ja, uh, maar in je ogen. Kom, Haver. Ik zag jou gisteravond in de stad. Vroeg tot hoe laat ben je hier. Want ik heb nooit genoeg gehad Ze zei misschien blijf ik vanavond wel Heb ik dat wel goed gehoord? Buiten was het stervenskat Maar in één keer scheen de zon In je ogen zie ik zomer Te goed, op straat is het niet dring. Maar je zorgt ervoor dat ik niet bevries. In jouw ogen zie ik zomer, al is het buiten koud. Wat ik je nu verover? Want die deden maakt me gek. Je neemt me helemaal over, je krijgt zwaar vernauwd. Nou. Zomer in jouw ogen, maar buiten is het koud. In jouw ogen zie ik zomer, al is het buiten koud. Wat ik je nu verover? Want die deden maakt me gek. Je hebt gedaan om de koude grond te gaan, maar als ik je heb, laat ik je niet meer gaan. Oh, ik volg gewoon jouw lichaamstaal heb ik jou wel goed verstaan? Hou op met mij. Ik kan... Het is absoluut niet koud. Tom. Nee, het is, het is uh, 30, 30 plus graden of zo. Wat is ja, het? Ja, ja. Zeg, de, de meter gaf 35 aan. Dus ja, het zonnetje. Dus ja, dat is toch wel omdat je zegt van... Uh, we zoeken even ja, het water op. het erop. is nog juni jongens. Dus ik, uh, ik hou me ja. hard vast wat er volgende maand gaat gebeuren. Ja, nou, ik, ik had eigenlijk een beetje zwaar hoofd in. Uh, want ik, ik was pas geleden daar, uh, naar Kroatië geweest. En ja. uh, daar, daar was eigenlijk het Nederlandse weer aanwezig. Uh, oh echt? En dat, terwijl het eigenlijk uh, de, deze temperaturen hier uh, nu... Ja, precies. Te zijn. En, uh, dus het was de omgekeerde wereld. Ja, nee, het is, dit is echt... Uh, dit zijn van die, van, die, van die vol zomerdagen zo ongeveer. Ja. Ik, uh, ja. Maar ja, uh, ik vind, uh, je hoort mij niet klagen eigenlijk. Nou, ik vind het, uh, lief nou, het is prima. Ja, ik bedoel, ja, ik duik liever het water in... Ja. dan zou ik met een paar de gaan lopen. En, uh, <hij> ook dat, gezellig. En, uh, even, even een lekker zonnetje erbij, lekker kleurtje erop. Ja, ja, het is ook wel knus natuurlijk... als je samen onder een paar de loopt. Maar goed. Ja, <hij> ja, ja. Alles ja, heeft zijn nou ja, charmes, laten ik zeggen. Hé, ik heb hier een... Een single bestaan voor bestaan van jou? Ja. Sorry. Nee, dat maakt niet uit. En mijn, uh, mijn hele wereld draait om jou. Die, is van, jou. die is van vorig jaar denk ik ergens. Begin vorig jaar heb ik hier toen of ergens eind 2017, uh, 20, begin 2018. Ja, 2017, begin 2018. Ja, dat was, ja. was ook al lekker. lekkere... Uh, die was midden in de, eigenlijk uh, de, half in de zomer opgenomen. Genomen de clip in ieder geval. ik dacht ja. ja ik moet hem toch een keertje in de winter een keertje uitbrengen. Ja, wat zijn van al die singles zijn er clips van op YouTube of niet? Uh, Nagenoeg wel. Ik heb... Uh, even kijken... Ja, volgens mij heb ik van elke uh, nummer eigenlijk wel een clip ook erbij gemaakt. Oké, okay, ook niet van 2011? Uh, ja, zeker. Ja, ja, dat was toen nog bij... Uh, tenminste, hè, uh, in 2012 ging ik lopen. Ik hem toen met kerst 2011 heb ik hem, uh, gelanceerd. De 24e. Oké. Okay. En nou uh, liet je er net wat van over, uh, over een album. Ja, uh, ja. ja. oh, dat, wat leuk. Ja, ja. Uh, uh, 18 augustus, dan, uh, uh, dan heb ik in ieder geval uh, gezellig mijn concert op Tessel. Ja. En uh, dat doe ik samen met Yves Berendsen en met uh, Walter Kroes. Gaan we leuk. Uh, die zijn uh, als gast ja, aanwezig nou, met mijn Berendsen, die kennen we hier ook allemaal in ja, Zandvoort natuurlijk. Ja precies. Ja, <laughs> ja die komt hij vandaan. Dat is ook ja. zo. Ja. ja, ja. Eraan, hij nou. woont er niet meer. Maar goed. Ja. ja wij, wij, wij, wij, dat is uh, altijd terug. Ja, ja, ja, ja. Thuis is thuis. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat Ja, ja ik Even kijken. Wat is het? Ja, twee weken geleden uh, spraken we elkaar hier oh. in Zandvoort. Dan had je 24 oude uh, ja. Zandvoort. Leuke, leuke gast, goede artiesten ja, ook. Ja. Weet je, gezellige jongen. En uh, houdt ook gezellig van een feestje. En van, uh, van ja. een goede entertainer ook, vind ik ja. mooi. We hebben ze afgelopen winter ook samengewerkt. Dus vandaar dat ik zoiets had: van joh, uh, dat gaan we gewoon lekker ja. tijdens het concert doen. Helemaal leuk. En. Um, uh, met Walter Kroes, ja, dat, dat doe ik al jaren. Daar werk ik er eigenlijk uh, zo links-rechts mee samen ja. gezellig. Dus ik had zoiets van, jongens, uh, dat zijn de mensen waar ik graag mee wil werken. komt de live band bij. En uh, dat is ook precies de datum, 18 augustus, dat als alles helemaal klopt. Het is natuurlijk nog wel echt, een, het is veel werk. Ja. Maar dan komt ook het, uh, het album uit. Oké, okay. en uh, dat is allemaal te volgen op de site? Uh, het, is, uh, het komt allemaal op de site inderdaad. Ik ben druk bezig met alles uh, te verbouwen, te doen en weet ik wat... Uh, in ieder geval is het 18 augustus, dus komt gewoon uh, alles uh, online. Oké, en hoe heet de site? Uh, Tomhaven.nl. Oké, okay. mag ik wel. <laughs> ook op uh, Facebook neem ik aan? Ja, natuurlijk Facebook. Je vindt me gewoon, als je Tomhaver intypt, dan krijg je een, echt een bak reclame. Nee hoor. <laughs> <laughs> krijg je allemaal spam? <laughs> ja. Nee, nee joh, ja, gewoon Tomhaver, ook op Facebook. En, uh, ah, okay. uh, ik, ik heb geen andere naam of zo. weet ik veel wat. Uh, de hele wereld draait om jou. Tom Havert. Dat? Ja, ja, precies. En niet anders. Ja. Hey, Tom. Ja. Even, even stil nou. Ja, sorry. Oh, oh. Ja, ik was iets te enthousiast. Ik zit weer nou aan knoppen. Ja, de ja, ja. hele wereld draait om jou. hey uh, nou hebben we uh, de, de, de, ja, het nummer gevonden eigenlijk van, uh, van 2011. Ja. Samen vanavond. Wat, uh, wat, ja. Toen was je dus nog een heel stuk jonger. Uh, yeah, yeah. <laughs> ja, okay, ik ben echt niet zo oud geworden in die laatste jaren. Ja, ja, ja, zit, oh, ja, ja, ja die, die rimpels. Die muziekwereld <laughs> die sloopt je. <laughs> nou, dat valt wel mee. Ik voel me niet ouder. Nee. En ik geloof wel dat ik er iets anders uitzie inmiddels. Maar uh, nee, ik in 2011. gezien de foto wel, ja. Ja, ja precies. Je ziet er zitten wat meer rimpels <laughs> in. En, de, de, de, het, het schijnt dat ik wat wijzer ben geworden. Maar uh, nee, joh, 2011 dat was toen echt een. Uh, dat was een beetje een hype toen ik, uh, ik hem toen in de winter uitgebracht. Ik zat nog in Oostenrijk, weet ik nog. En uh, het, was toen die, uh, het was toen op een gegeven moment, ik had het nummer in uh, ergens in uh, oktober al klaar. was uh, van, van uh, Michel Tillot van ICTPgo. Ja. Dat was het origineel. En ik had daar zo'n leuke tekst op geschreven. En uh, uiteindelijk mocht je er in december in. En uh, nou ja, de, de, de, op de, dat moment, uh, ik had hem in december uit. En toen kwam de rest. Was echt, het ging helemaal nergens over. Want volgens mij zijn er iets van vijf of zes versies van gemaakt. Oké, okay, en uh, dat allemaal op ski-piste? Ja. <laughs> ja, dat was toen wel, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, nu is het natuurlijk, als je iemand wil bellen dan kan je en je, je wil een videootje, dan, kan je, dan zet je uh, FaceTime ja, aan of wat ja, ja, dan ook. Ja. En niet iedereen vindt het normaal. Dat ja. was toen heel anders. Ja. Ik moest toen nog via Skype inbellen en, en uh, moeilijk ja, met, met, ja, ja, met, met ja. verbindingen. En, en op een gegeven moment, uh, ik heb gegeerd van het lachen, want ik zag dat filmpje laatst terug... En uh, ik zat in zo'n wets Oostenrijkse appartement. En op een gegeven moment, ik kijk zo naar mezelf. En ik zie mezelf echt van, ja weet je van... Nee, Oké, okay, je ziet jezelf, nou, je, je weet wat voor ja, ja, staat je dat op dat je moment bent. Het je... dus gewoon vrolijk. Nee. Ja. En op een gegeven moment, ik kijk naar die lamp achter... die echt dan erachter in het beeld in de, op het aan het plafond. Ja, die zag er niet uit. En ik denk van, jezus, dat is gewoon een televisie geweest. Wat verschrikkelijk. Ja. Ach ja. Ja, maar goed, kijk, als ik, als ik de beelden terugkijk... van ah, stop op de energie vissen, dan denk ik... Ja, nou, ja. Ja, nou tegenwoordig, als er een camera op staat... kijk ik ook nog wel even af en toe een beetje achter... van ja, klopt het wel een beetje? Of, uh... Ja, ja, ja. Hey, we gaan dan maar even lekker rijden Samen vanavond. Samen vanavond met jou tot in de morgen. Jij kwam voorbij, ja, jij bent voor mij. De leukste, de mooiste... Jou ben ik verloren, jij kwam voorbij ja, Jij bent van mij vannacht en Zaterdag, begin van de aard Tot in de morgen Jij kwam voorbij ah, Jij bent voor mij De leukste De mooiste Door jou ben ik verloren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 Tot in de morgen Jij kwam voorbij ja, Jij bent voor mij De leukste De mooiste Door jou ben ik verloren Jij kwam voorbij ja, Jij bent van mij Vannacht Oh, vannacht Zo, so, ja. Yeah. Heerlijk. Ja, he? ja, we zaten nog even te praten met de, met de, met de, met de schuifdichting. Ja, ja gelukkig heerlijk. wel. Als ja. ja. <laughs> nee, oh, no. nee, nee, ik een ruzie. Nee, ik val mee. Heerlijk. Ja, samen, nee. samen vanavond, ja. Dat, is, ja, het is, dat klinkt goed. Nou, ja, dankjewel. Dat dankjewel. Het, uh, ja. omge, omgezet in het Nederlands natuurlijk. Ja, het was toen ook, uh, ik mocht die man ook ontmoeten toen. Dat was, uh, was echt een mooi moment. Die Michel ja. Tello aardig vindt ook. En, uh, hij was toen, uh, had toen een optreden in Amsterdam. Ik ben ik bij geweest en uh, ja, uh, uh, weet je, dat is natuurlijk qua, qua, zeg je, dit is gewoon een, een echt een artiest, het is niet normaal. Als je ook zag wat er toen gebeurde met al die nummers, weet je, je had natuurlijk uh, dat uh, Nossa Nossa, weet je, de hele wereld is een wereldhit letterlijk. Ja, ja. En dat was uh, ook echt te gek om te zien hoe dat concert helemaal liep. Oké, okay. He, ik heb, uh, ik heb uh, even een ander plaatje ertussen ja? door. Uh, Even kijken hoor, een rood fruit. Ik weet niet of je die kent. Ja, dat ja, ja. Uh, ja, Dus die, uh, die gaan we ook even draaien. Ja, natuurlijk. En dan uh, komen we zo weer terug bij jou. Helemaal goed, gezellig. Oké. Okay. De dag Rood fruit van Henk Dissel. En dat allemaal hier bij ZFM. Entertainment voor jou. 106.9 106, uh, en 104.5. Ja, soms ga je Hot wel iets te snel... Uh, tong. <laughs> Struikelen. Ja. Struikel je over je eigen ja. tong, inderdaad. Hey, we, we hebben ook iemand aan, het, uh, aan de telefoon hangen. En dat is uh, Jessie. Jessie, hey. een goede uh, avond. Goedenavond. Hey. Hé, ik hoor je. Hey, ja, ik, ja, ik, ja, ik, ja ik, ik hoor een heleboel... Ja, ik hoor even heel ver weg. Misschien... Ja. Uh, ja, ja, ja, ik denk, dat de, heb je ook je radio aanstaan? Want als je die eventjes wat zachter kan zetten, dan misschien wordt het dan beter. Ja, nee. Oh, het wordt al ietsje beter. Ja? Ik sta bij. Nee, ja, ja, ja, dit is veel beter. Ja, ik, ik denk, het uh, klonk heel raar, maar <laughs> je bent er in ieder geval, uh, yes. Nou, ja, hey. ik ben er in ieder geval, ja, ja. Ja, ja, Hey, uh, hoe is het met jou? Goed, goed, ja, heel druk. Ik sta maar wat wil, ben ik op het TT-festival in, uh, in Assen. ja. En daar heb ik aan mijn optredens gisteren al begonnen en vandaag weer. Dus jij hoort druk met die warme zon Oké. Oké. ik er wel in. Ja, nou ja, als het maar gezellig is, toch? Ja, zeker weten. Op de als jij moet het helemaal goed komen, toch? dacht ik wel. Ja, altijd ook eens meer. Je gooit gewoon die loggen in de wind en het komt helemaal goed. Uh, bekijk het maar. Uh, ja, een typische tekst voor een. Uh, of tenminste een typische titel uh, voor een single. Ja, ja nou goed, ja, het is een beetje een lullige titel. <laughs> om <aan te> <laughs> Daarom ook, apart. Ja, dat wel. Maar ik, ja, goed, ik heb het zelf bedacht. Ja. En, uh, ja, goed, ik heb ik het liedje bedacht. En daar, daar past deze titel al best voorbij. Ja. En uh, het gaat eigenlijk over een. Uh, over een narcist. Over een narcist. Oh, ja, dat, dat, dat klinkt heel mooi. Ja, die verzinnen hun eigen leugens en dan geloven ze zelf. Ja, ja. En die Tom. heb je natuurlijk ook nog, ja. ja ik heb hier en, nu... hebt, en dan hebben ze er een dubbel leven bij. Ja, ja, uh... ja maar ik, ik heb hier ook Tom zitten, Ik weet niet of je hem kent. Uh, nee, niet. niet. Nee, we hebben niet nee, geknikkerd. <laughs> <laughs> nou ja, misschien dat uh, jullie met elkaar wel eens tegengekomen zijn ergens uh, in het land. Zou kunnen, hè? Ja. Nee, helaas nog niet. Nee, okay. ja, en wat niet is, kan nog komen toch? Zo is het. Dat is waar, dat is waar. <laughs> hey Jesse, waar, waar ben, jij eigenlijk, ben jij eigenlijk bezig met een, een, een album of ben je ergens naartoe aan het werken wat wij nog niet weten? Uh, nou, op dit moment hebben we geen plannen voor een album. Uh, de markt is momenteel uh, voor cd's uh, best wel laag, zeg maar. Ja. Dus ik, ik doe het gewoon met singeltjes. Ik ben uh, heel goed bezig met de promotie doen van mijn single. Ik kijk ja En in december is wel de planning dat er weer een single uitkomt. Ah, okay. Dus we werken alweer een beetje toe naar een, naar een nieuwe plaats. Ja. Want uh, hoeveel breng jij eruit ongeveer in een jaar? Twee, drie? Ja, twee. Twee, twee oké. Okay. Dit jaar twee. Ah, oké. Okay. En dan. Dus, ja. Ja, dit jaar specifiek of. Uh... Nee, nee, eigenlijk vorig jaar ook twee, alleen uh, ja, heel soms ook wel eens één of, of soms die drie, weet je, dus is maar net hoe het uitvalt. Ja, ja, ja. En dit jaar komt het nog zo uit dat ik het twee doe. Oké, okay. en de volgende titel is? Dat weet ik nog niet. <laughs> dat ja. een leuke titel. Ja, even wat vrolijkers. Ja, ja. Is iets vrolijkers, ja. ja niet, niet, niet van de bekijkers maar, niet. hoor. Nou, ik, ik, ik hou hem achter. me. Ja, precies, of eruit is eruit. Ja. <laughs> Heerlijk. Hey, en ja. uh, waar, uh, waar sta jij nog deze zomer uh, op podium, ja, Jesse? Nou goed, uh, nu die awesome. Assen en uh, morgen sta ik in Apeldoorn. Ja. Uh, met onder andere Rapsen, en Frank van Etten. Okay. Heel Heel gezellig. Ja, dat, dat begint. Bekende... En vooral heel veel in het uh, noorden van het land. Ik, ik woon natuurlijk in Groningen ja. aan de Duitse grens een beetje. Ja. Dus uh, ja, gewoon echt overal Enschede heel veel, Twente, Drenthe. Groningen, Friesland wel. Ja. En dan houdt het een helaas een klein beetje op. Ik wou wel verder het land in, maar vond het is gewoon heel moeilijk als, uh, als Noorderling. Ehm, um, nou, ja, nou, ja. Nou. Maar ik bedoel, uh, ze aanhouden wind toch? Dat is waar, dat is waar. Ik krijg wel steeds meer optredens erbij. Maar uh, die kant van het land, maar het gaat een beetje langzaam nog. Ja, maar alle uh, goede komt langzaam. Uh, ja, ik wou dat zeggen, hey, hey, ik bedoel, er zijn verschillende artiesten. Kijk maar naar Tina Martin. Hey, dat, is, uh, okay. dat is ook iemand die uh, ja die, die, Moest die aan even, trekken. Ja, die, die kwam er echt niet doorheen. En zeker niet uh, vanwege uh, de stem van uh, Renee Vroger. heeft hij ook nog gehad, ja? Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Maar ja heeft daar kwam hij niet rekenen. vanaf. Daar kwam hij niet vanaf. Nee. En uh, nou ja, uiteindelijk is het toch gelukt. Dus, uh... ja, nou ja, ja, dat is ook zo. Ja. En ik ga steeds verder en ik word steeds bekender. En ik heb welke platen, goede platen die ik uitbreng, he, ik, ik breng niet iets uit waar ik zelf niet achter sta. Nee. Dus dan mag je best wel zeggen van, nou ja goed, wat ik uitbreng, ik vind dat het, dat het kwaliteit is en dat het goed is. Ja. Nou, dus, uh, ja, dus daar ligt het denk ik niet aan. Nou, oké. Okay. Ja, ja dat dan het... moet het gewoon elke keer een beetje groeien toch? Ja, ja, ja heerlijk. Ja, uh, uh, ja. Blijf erin geloven, dat sowieso. <laughs> En deze single is landelijk heel goed opgepakt, dus ik, ik mag eigenlijk gewoon niet klagen. Ik heb alle grote partijen bijna wel in de pocket. Dus uh, ja, dat praat eigenlijk ook. Het gaat hartstikke goed. Ja, precies. Nou ja, dan gaan wij hem in ieder geval laten beluisteren door de, door de mensen op de radio. En uh, ja, Tom die luistert mee en dan uh, ja, zal de gast ook dan. een oordeel, oordeel ja. hebben. Ja, nou, super, Nog... leuk. Hey Jesse, ik zou zeggen, ga lekker terug uh, naar de, uh, de uit in Assen. Dat ga ik doen, ik ga weer even een feestje bouwen. Ja, geniet ervan. <laughs> Dankjewel, jullie ook nog van, de mooie, uh, van het mooie weer. Ja, gaan we dat gaat wel lukken. Oké, nou. Bedankt voor de aandacht. <laughs> ja, jij tot de volgende keer. En uh, ja, uh, wie weet hier ook uh, lekker in de studio met, uh, met deze temperaturen. Ja. klein beetje de ja nou we hebben de volgende plaats voor in december dus ik denk niet dat we dan die temperatuur ja, hebben ja maar, maar... de slaakt die even over ja we zien ja die doen we ja, gewoon lekker de afwatering gaan over, ja. Ja. doen we die nog even telefonisch ja is goed oké okay. hey groetjes hey, Hoi. groetjes daar. hoi Jesse hoi. en bekijk het maar De boek staat vol met leugens. kijk het maar. Jesse was dit. Ja. Van de Titi. Ja, ja. Ja. Helemaal titi, lekker. Titi Assen, waar ze nu uh, momenteel aan het optreden is. Ja, ook nog. En het is natuurlijk ook met, met zo'n weer wat, ja, wat een wereldfestival zou dat ja. zijn vandaag. Ja, ja, ja. Lekker. Heerlijk. Even terugkomen op, uh, op jouw muziek natuurlijk. Ja. We hebben een, een single hier voor me staan. Nacht na nacht. En dat, uh, dat houdt in. Ja, het uh, ja, titel zegt de? eigenlijk al uh, uh, waar het nummer over gaat. Dat hebben we toen geschreven. Uh, eigenlijk als vervolg op Samen vanavond. En uh, we zaten in de studio. en uh, de, soms heb je van die momenten. Dat het in één ene gewoon echt binnen, binnen 10 minuten klaar is. Dus ik zat met Jeroen, weet nog heel goed, we zaten ja. echt een beetje, nou jongens wat gaan we doen? Ja. En ik zei, nou ja, het moet een beetje zomers, het moet een beetje leuk, een beetje, een beetje, ik hou van frisse muziek. Gewoon, ja. En hij zegt, vind je dit wat? Ik zei, nou, ik, ik, snap, ik snap het niet helemaal. En hij zei, wacht even, vijf, vijf minuutjes, geef me even. Dus hij schrijft zo serieus, binnen vijf ja. minuten schrijft hij zo die hele partij even uit. En hij speelt hem in en ik, ja, ja, ik had echt gezegd, ja, maar dit is hem gewoon. Ja. En uh, dan heb je natuurlijk wel een hele basislijn. Dus ik heb zelf toen de tekst er een beetje, uh, yeah, dus je zit ja. een beetje te rijmen, te dichten. Een beetje herschreven, zeg maar. Ja, ja. nee, ja, nee het was, hij, hij schreef de muziek, ik schreef de tekst. Dat was de afspraak. En... Um, Uiteindelijk uh, waren we... Uh, S'morgens hadden we het idee... Uh, S'middags hebben we de eerste demo ingespeeld. En uh, een week later was het, was het singeltjes ongeveer klaar. Moesten alleen nog de muzikanten de, de, de aparte partijen inspelen. Het okay. ging helemaal nergens Het was wel echt heel erg leuk. Er ja, zit er ook een single bij dat je ergens in een kamertje honderd zat... Eh, honderd zat eh, s avonds en s'avonds... in dat je denkt van... Ja. ja, ik heb ook wel eens wat ik, nummers gehad. Ik, ik, dat ik dacht ik, van jongens, hoe moet dat, dat schrijf ik even op papier. Hè? Ja, nee, ja, nee, nee, uh, dus ik, ik heb ook wel wat, wat rustigere nummers geschreven, maar dit zijn ja, het is niet echt mijn stijl eigenlijk op een of andere manier. Ja, ja het moet inderdaad bij je passen. Ik, ja. Ja, het is uh, iets van Bellads, uh, dat, dat zit er niet in. Het zitten we, ja, ik heb, ik heb er inmiddels heb ik er een aantal uh, uh, geschreven. Ook, en uh, die komt ook op het album komen ze ook zeker. Ja. Alleen ja, ik ben altijd zelf, uh, hoe zeg je dat? Ja, dan ben je, uh, ik ben redelijk positief ingesteld. En ik heb altijd zoiets van, ja, leuk om uh, een, beetje, een, beetje, een beetje tranen met uit... en ruwe bolst op blanke pit ja, en ja, dat ja. soort dingen allemaal. Maar joh, uh, zet je er even lekker overheen en uh, ja, zonnetje schijnt. Een beetje aanwets hè? Ja. Een ruwe, bol, ruwe bolst op blanke pit. Ja, ja. Dat is, uh, ja. Dat is iets ik van... Ik ben uh, nog niet de jongste meer natuurlijk. <laughs> ja, ja, ik ook <laughs> niet. <he>. Dus, <laughs> ik, ik denk hier wel... Uh, uh, nou ja, is, welke leeftijd moeten we denken? Aan mij? Ja. Nou ja, je mag denken 23, maar ik ben 43. Ja, dat is wel goed. Je bent in ieder geval nog wel een stuk jonger dan ik. Ja, oh, echt? Als dat, dat, dat scheelt. Ja, oh ja, ja, ja, nou ja. Ach. Hey, we gaan hem even draaien, nacht na nacht. Helemaal super, dank je. Tom Havers. Daar op het strand met jou, maar jij verliet me waar Wil ze zo dromen, hoor jij helemaal bij mij. Want ik wil je niet vergeten, kan niet slapen keer op keer. Sta ik op het strand te wachten, denk ik. Het is een plaatje, toch? Ja, ik bedoel, ja, dat, ja, dat valt ook in het weekend, ja. Ja, nacht na nacht. Nacht na nacht. Ja. ja, jongens, lig ik op lekker, het strand te wachten en lekker ik, de ik denk aan je. Ja. Heerlijk. Ja, dat is letterlijk de ja, tekst. Ja, ja, ja. Ja. ja. ja en, en, en, nou ja, nu is het heerlijk om aan het strand te zijn. Nou, en ik denk dat het vanavond ook wel echt... Als het een even. beetje afkoelt, dan ja. is het lekker. Lekker eventjes naar de haven van Zandvoort. Klein wijntje erbij. Ja, heerlijk. Heerlijk, hapje, ja. drankje, gezellig. Nou komt er de titel, Blijf vannacht bij mij. Ja. Dat zijn leuke. Ja, die, heb je daar hele leuke herinneringen ja, aan? Ja, ja ik heb eigenlijk bij elk nummer wel altijd wel wat het leukste te vertellen. Maar ik blijf vandaag met mij. Ik heb, uh, een aantal jaar geleden ben ik begonnen, of die, moet ik eerlijk, uh, moet ik netjes zeggen. Een collega van mij is begonnen in uh, Bulgarije, in ja. Sunny Beach. Die, heeft daar, uh, die, die werkte daar in, uh, in Kroegen, in weet ik wat. En hij uh, was toen voor zichzelf begonnen, had gevraagd of ik daar wilde zingen. En dan heb je Bulgaarse muziek en Roemeense muziek. En ja, dat zijn nummers die luister je gewoon in Nederland helemaal niet. Nee. En op een gegeven moment kwam een nummer langs. En dat. Uh, uh, ik weet geen eens de originele titel meer. Maar ik vond het zo'n leuk, lekker nummer. Ik nou, denk. Hier moet ik eens een keertje wat mee gaan doen. En toen heb ik op een gegeven moment. Um uh, ik ben daar een beetje mee aan het stoeien gegaan. Uh, het singeltje is het resultaat, maar het grappige was, je moet natuurlijk uh, je, je moet de rechten aanvragen. weet je wel? ik bedoel die man, iemand anders heeft die plaat gemaakt, dus je ja. moet vragen, wie mag ik dat gebruiken? ja, ik spreek geen woord Roemeens, <laughs> uh, maar echt geen woord. nou ja, je kan wel nagaan dat als je dan op een gegeven moment met dat soort mensen aan de telefoon zit, dat je het gesprek hele rare kant op gaat. <laughs> Dus, uh, ik heb uiteindelijk na drie uur praten, zo ongeveer, uh, kwam ik eruit dat het, uh, het plaatje was van Marius Moga. Superschappelijke vent. En uh, die, uh, uiteindelijk hebben we het via de mail maar opgelost. Jongens, ik met vertaalcomputers en uh, ik zeg, via de telefoon gaat het niet lukken. En uiteindelijk uh, kreeg ik toestemming om het nummer te mogen doen. En dit is het resultaat. Dan gaan we hem luisteren. Blijf vandaag nog bij mij, Tom Haver. The Climbing Over deze wereld net als jij ziet. Ik pak mijn hand en kijk mijn dan aan. Je voelt zo warm en zacht tegen mijn oor aan. En ik voel de kriebels door mijn lijf gaan. Als ik je zeg, ik laat je nooit meer gaan. Je hoort gewoon bij mij. Tot jij me binnenlaat Je handen door mijn na. Vannacht wil ik de passie Als we opgaan in elkaar En ander laat me koud Blijf vannacht bij mij Ik heb je nu gevonden Ja die ene dat ben jij Ik laat je nooit meer gaan Aan, tot jij me binnenlaat, laat, je handen door mijn haar Vannacht wil ik de passie, als we opgaan in elkaar Als ik alleen me en mezelf niet vertrouw Zoek ik jouw schaduw in het licht Vind ik jou over mijn oren, als ik jou dan weer zie Geen twijf, Heerlijk, heerlijk nummer, Tom. Nou, dankjewel. Ja, het is, uh, deze had ik nog niet gehoord. En, nee, uh, ja, ja, ja dat zeggen, ik, ik hou van dit soort nummers gewoon. Het is, het is, is ook ik, een beetje, beetje veel goed. Ja, het is, het is, ook een beetje dat je zegt van, toch een, een beetje popachtig ook. Ja, ja, ja. Het, is niet, het, ja het is niet, zo. Hoe zeg je dat uh, met alle dat, uh, uh, het is niet zo volks. Nee, nee. Het is, je kan hem, uh, ja. nou ja, tussen het rijtje nederpop uh, neerzetten. Nou, bedankt ja. voor het compliment. Ja, dus dat, uh, nee. <laughs> Hey, uh, de, de, ja Net hadden we het in ieder geval over, uh, ik heb er zo nog eentje klaar staan, als dat nog gaat lukken. Ja. En, uh, maar eerst uh, ga ik nog eventjes een, een, een nummer draaien, we hadden het net over uh, hey, Roemeens, die komt er niet ja, uit, ja, ja. maar daar gaat het een hele rare kant op, maar ik heb in ieder geval ook een nummer, uh, ja dat, uh, dat komt uit Kroatië vandaan. Ook dat, lekker. Ja, dat ga ik nu draaien. Ik weet niet of je, of je daar ooit wel eens van gehoord hebt, muziek? Ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. dit is in ieder geval een nummer van uh, Olivier Dragojevic. En hij hebben het over Jubavimoya. Nee, Jubavimala. Vimala. Zo is het. Je komt me ja. alles wij wijs maken. <laughs> ja, maar die draai ik altijd voor mijn helft. Die okay. achter je zit. Dan dus, ah. ja, draai ik altijd even een plaatje voor. Ik snap je. hem. Lovi mesec, vrtimo se svi dalje je kraj il početak tek Kako duša dušu zarobi Sreća da tu ljudi ništa ne mogu I bić da čivo piše priče, da mi je korek, ja mu ne bi virova, da bićeš sve što ti. Dat is het. Ik was antipisme door Samasistan. Laat je me schrijven. We vortimoze svij. Dalje kraj ili početak. Kakoduša dušu zaborbi. Striča da tu Op je bril, dat korek, niemand heeft veroverd. het is alles wat je Je Ja, we hebben nog maar. 45, nog niet eens uh, een Oh, dat is kort, uh, Ja. <laughs> dat, is, uh, dat is heel kort. Ja. Hey, in ieder geval wil ik jou in ieder geval bedanken voor, voor jouw komst naar de studio. Heel echt heel graag gedaan. Ja, en uh, we wachten die album af. En heel veel uh, ja, succes. Dankjewel, jij ook met de uitzending. Ja, dankjewel. En uh, graag tot de volgende keer. En graag. En uh, een goede rit naar huis. Dankjewel, gaat lukken. Oké. Okay. Hey, groetjes. Hoi. Doei. Mm. Ja. En ja, de ja, maatsel. Ik zou zeggen, iedereen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken ook uh, via de cam. En, en genoeg uh, drinkersantwoord. Ja, dus <laughs> we gaan nog even wat drinken. Ik zou zeggen, tot uh, volgende week. Doei. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...